Wij beginnen de Zogarles 291 op de pagina Resh Lamed Hey 235, de regel 5 van de Zogartekst zelf, tot Resh Gimil Bet. Two hundred, two, what is that? It's vergeared, focus me. Nun. Okay. Here it started fout. Resh uh, nun bed. And it, here started started fout, it het say, Resh nun bed. Res nun bij dus 252, maar hier staat het, de tweede letter, zie tweede letter is Gimel, dat is niet goed. Duidelijk? Of niet? Oké, okay. het is, nee, we bestaan nu op de, in de regel 5 van de tekst van de Zoha. Um, zoals jullie hebben gemerkt, de, in de laatste zogerles was uh, vrijwel ingewikkeld, vereist veel um, geestelijke verbeelding. valt erg moeilijk om iets toe te lichten. Ook hier hebben we ook een beetje daarmee te maken, maar uh, gewoon moeten we doen wat de zoger uh, ons voorlegt, um, wat wij wat gewoon, want wij gaan niet dingen um, overslaan, ja, zo so, so veel leren in de wereld, zo so, dat wat Moeilijk is, gaan ze overslaan. En dan is het, wij doen dat niet. Wij gewoon gaan door en wat moeilijk is, vandaag wordt makkelijker, gemakkelijker, de volgende keer. Ja. Uh, wanneer het erg moeilijk is, is het vaak een teken dat het uh, de zoger is bezig met de geestelijke fenomenen die uh, gaan over agorai. Dus het wordt onze agorayim, eh, onze ook agorayim, die eh, eh, worden bestookt als het ware. En daarom voelen we dat, eh, wat we leren, niet helder, niet duidelijk. Maar het, maar het werkt wel, structureel is het wel noodzakelijk. De regel vijf. Regel vijf um, van de tekst van de Sochers zelf. Kij van de itka des joma veshalta al... Ahu Sitra Akra Garma Viet Meret Kol Laila de Shabbat de Vioma de Shabbat V. Resh nun, Resh nun bet two en 50, de Ikadish Yomad aangezien de dag werd geheiligd, de dag van Shabbat, Wesaltak Kudushu Kedusha, Kedusha Al-Alma en het de heiligheid ging heersen over, eh, over de wereld. ahu Sitra Achra, deze Sitra Achra. De regel is: als je karma zichzelf klein. We it meret kol leil de Shabta, en verstopt zich, verstopte zich de hele nacht van Shabbat, we joma de Shabta en de dag van Shabbat. De vooravond. 'Zavants begint de dag ook een Shabbat. Dan verstopte ze zich en de hele dag van Shabbat ook bleef verstopt. Barmin min de volgende pagina de eerste reichel. Vicholkatile dilala. die azli al shargei betmiro. mechame al Geluja de Shimusha levatar. Twee. Atmaron go nukva de tvumaraba. Kivande nafag shapta. Kama chajalin we omishari in de volgende pachina. Yester reichel Porachin omishtatin ba alma weil da it kan it kan shir shel pagim dilo ishal tun al tvey am kadisha pokjeram trokh na romzene corresponding page resh lamet hey 235. Regel regel zes na de punt. Bar min Asimon, behalve dus behoudens de Asimon. Ja, zo'n soort kracht Asimon. Asimon. Uh, de volgende pagina. We gooien Baat en al zijn. Letterlijk kat. En we horen kat die leiden. Al zijn kat betekent klas. En al zijn aanhangers. Of al zijn groep. Dus die bleef dus niet. Die is niet verstopt. De Azle al shargei bet meer. Dus diesel, die waren niet verstopt. Verstopte zich niet op Shabbat. Aan de voorafond en op de dag van de Shabbat. De asle, want zij mit met, of de al Shargi bij bet al-charge betekent bij het kaarslicht. Dat zij hingen bij het kaarslicht, bij miro in het verborgen. Lemme gaan om te kijken. Argeluia de Shamsa, om te kijken naar de ontbloting van, letterlijk naar het ontbloting van het seksueel contact, van het fysiek contact. Dus, Olevatar en vervolgens, twee Atmaron go, f, verstopten zich binnen de opening van de grote afgrond. En hier is het eigenlijk uh, in de regel 2. Na het woord rabba in het midden ongeveer zou ik een punt zetten, maar ik durf het niet te so doen, maar gewoon een pauze. Een volle pauze. Ik zou eens een punt op plaatsen. Maar. Kivan de nafak shabta, aangezien de shabbat was afgelopen, oftewel wanneer de Shabbat, Shabbat, is afgelopen, Kamachajarin besmesharin, hoeveel, zo so vele, vele legers en kampen, de volgende pagina, porgen, omishtatetien um, um, baalma, vliegen en rondvliegen in de wereld, weil da, it kan shir, en daarvoor is, Ingesteld Shir Shelpegayin. Het lied der äh, äh, degenen die schade hebben opgelopen. De lo is taltun al i al i om op dat <coughs> die al deze vernietigende krachten niet <coughs> zou, zouden heersen over het heilig volk, Heel? dus dat deze shir, dit lied shir shal paga'im is speciaal ingesteld om dat te zeggen met de juiste kwana om um, van al die klipoot, ja, welke, wat zijn dat krachten, zijn die in de hemel het uh, belangrijk voor ons is niet wat in de hemel is, maar wat wij ervaren binnen onze kiel. Dat zijn de krachten die inderdaad uh, opgewekt worden en uh, actief zijn buiten de mens, maar, ook, maar on, ons interesseert uiteraard alleen maar wat, wat uitwerking heeft op ons. En natuurlijk dat dit wij uh, ervaren zijn en daar. Binnen ons zelf, Dat altijd weet dat defiant is. Niet buiten jezelf, maar binnen jezelf. Duidelijk. Zelfs die, goed opletten. Zelfs die, uh, heel belangrijk wat ik probeer te zeggen. Zelfs die, um, deze, Simon, al die krachten die, die. Dus een mens kunnen aanpakken als die dan verkeerde doet. En die dus buiten de mens uh, he, uh, om zijn. Dus niet in de mens zelf. Zijn, voor, zijn op zichzelf genomen. Let op. Goed opletten. Op zichzelf genomen ze zijn allemaal dieners van Hashem. Allemaal elementen uh, um, van zijn besturingssysteem. Maar het is erg uh, onverstandig om daar kwaad over te zijn. Of menen dat die slecht zijn. Ja, dat is dat uh, religieuze uh, blik. Je religieuze keek op, op dingen. Dat ze menen dat kwaad buiten de mens is. En well dat uh, is wel een an boosdoener. En... Ze zijn kwaad op hem. Allerlei andere allerlei kinderlijke uh, voorstellingen. Alles wat buiten mijzelf hebben geleerd. Is Hashem. Dus ah, niets wat buiten mijzelf is, is. Heeft een, maar een stippeltje kwaad. En dat is heel erg moeilijk om dat te doordringen. En zolang je nog dat voelt. Of weet dat het, zo, dat het anders is in jouw ervaring dan ben je nog uh, uh, ver van de volmaaktheid ver van de gecorrigeer, gecorrigeerd zijn duidelijk niets is buiten ons verkeerd niets alleen wanneer jij toelaat het kwaad in jezelf door te zondigen ja, wat hij zegt hier, tot het ontbloten van jezelf eh, bij, het, eh, bij een fysiek contact. Hij bedoelt het eh, eh, ontbloten van benen. Ontbloten in de zin van dat je voelt jouw ontbl ontblootheid. Dat is een woord ingreep, wordt gegrepen door deze kracht, krachten, oftewel die gaan zich manifesteren in jou, maar jij hebt het toegelaten. Pas dan wordt het kwaad. En, en ook dan is het ook niet zozeer kwaad, het is kwaad alleen in jouw gevoel. Maar het is wel, dient ook in jou ten behoeve van correctie, want dan, jij voelt ervaart dat, dat kwaad en dan ga je corrigeren, dat is dat feedback wat Hashem heeft ingesteld met die eh, onreine krachten, natuurlijk ook en hij had een klein beetje gegeven ruimte aan Sitra Achra en maar de mens heeft dat vergroot door zijn zonden, ja de, de eerste Adam heeft het gezondigd en de eerste mens, en dan nog meer, nog meer, en daardoor was het werd zoveel van deze krachten hadden zich uh, ontplooid, als het ware door het vallen uh, van de mens, dat uh, het is veel te veel geworden. Maar ook dan, altijd bestaat er de weg naar de redding. Dus niet... Uh, dus te luisteren naar de Torah, naar de geheime Torah, aanpassen jezelf aan zichzelf in overeenstemming steeds te brengen met het hogere. En daardoor je bescherm je bescherm, jezelf tegen al die onreine krachten. En de andere kant daardoor, de andere kant daardoor bouw je jezelf op. Leidelijk. Is there now iets verkeerds uh, in wat er nieuw in Libië? Helemaal niets van boven gezien, helemaal niets. Niets verkeerd is allemaal goedkun, correctie. Is there now is there now een tragedie van al een stipeltje tragedie in wat gebeurt in Japan? Absoluut niet. En zolang je dat denkt, dat het zo is, zolang je treurig daarvoor wordt, of je meent, hey, kijk nou, kinderen gaan dood, mensen gaan dood, alles is net een ap apokalypse. De toestand verschrikkelijk en dat gaat met die dag nog erger. Als je dat meent, als je meent dat het iets verkeerd daarvan is, het well, is buiten jezelf om dan zit je nog in de knop, onthoud het erg goed, het moet echt van binnen zijn, van binnen jou moet het zijn, deze, in, dit, dit geweldig, ware inzicht, dat niets, absoluut niet, geen tragedie er was, er, er, er was geen tragedie ooit, er is geen tragedie en er zal ook geen tragedie zijn. Eh, geen enkele tragedie zal plaatsvinden in de hele geschiedenis van 6000 jaar van de schepping tot de Gmartiko. Maar als je nog steeds meent dat, nee dat niet, maar kampen wel Duitsers wat ze hebben aangedaan, dat is wel een tragedie. Also, dan is het verkeerd. Dan ben je, zit je nog in de, in jouw, uh, in de duisternis van jouw eigen inzichten, die anders zijn dan de inzichten van Ascham. Ja, steeds dat in de gaten te houden. Wat wij leren is absoluut geen woord. Verkeerd, geen woord is over iets, de krachten die dan aanslaan, um, die dan uh, de mens uh, uh, doden. We hebben geleerd dan van Lilith, uh, dat wie dan in de nacht van de Shabbat, wie dat uh, doet uh, op een verkeerde manier, dat het met een uh, uh, ontbloot zichzelf dat het, uh, het leedigt dat allemaal die daarna dus de pakt de mens dan aan en daardoor de komen de valvalziekten, de kinderen gaan dood die dan uh, verwekt worden door deze niet correcte zivugim uh, op niet correcte manier gedaan, Duidelijk. Het is alleen maar een, wanneer de mens de mens des doet, niets buiten kan ons kwaad doen. Lili is geen stippeltje, uh, geen, uh, is niets verkeerd aan alles wat er aan krachten bestaat buiten de mens om. Goed, steeds dat in de gaten te houden. Ik herhaal het duizenden keren omdat steeds. Uh, het is nooit genoeg, ja? Want men wordt oversteld door allerlei emoties, door allerlei uh, uh, berichtgevingen, van allerlei, allerlei uh, informatie en gevoel enzovoort. En natuurlijk, wanneer men ziet zo'n zo grote ellende, wat daar bijvoorbeeld in Japan is, men denkt, oh, kijk okay, nou, okay, nou wat kwaad is. Kijk nou hoe de wereld slecht is, enzovoort. Als je maar een stippeltje eraan denkt, op deze manier, op deze manier denkt, dan, dan betekent dat, dat dat wat je doet met Kabbalah, Kabbalah, dat je iets doet waarvoor je niet begrijpt, waar je, waarvoor je Kabbalah leert. Kabbalah moet je leren uh, heldere inzichten uh, en niet de waarheid, heldere inzichten... En geen menselijke komedie met een beetje gevoel uh, van medelijden enzovoort. Dat is wat jou eigenlijk, wat de citra agra wil, in jou inboezemen. En hey. erg voorzichtig daarmee omgaan. Uh, dus nog een keer... De onze oorspronkelijke pagina, de regel 6, na dit punt. Behalve Asimon. Dus deze kracht van Asimon. Dus alle eigenlijk, eh, de citra agra is helemaal, maakt zich klein en verstopt zich. Zoals we dat geleerd in de nacht van Shabbat en of in oh, de hele dag van Shabbat. En dat behalve Asimon. Wie is deze Simon? Dat zullen we leren in de zoger hier ook een stukje verder. En al zijn uh, gang, al die, die, die, die krachten die dus um, onder hem zijn, zijn ondergeschikte. De regel 1 op de volgende pagina, Resh Lamet Waw. De Azle al, Saarge, nog een keer dat zij. Gaan bij het kaarslicht in het verborgene en om te kijken naar degenen die eh, ontbloten zichzelf van in hun eh, gemeenschap, wanneer, wanneer zij dan geslachtsgemeenschap doen. Oehlewataren vervolgens ver, verstopten zij zich. Dus alleen maar kijken. Zie dat zij kijken en ze fixeren dat wie dat doet. En vervolgens verstopten zij zich in de opening van de. Door de opening gaan ze dus, verstopten ze zich in de opening. Eh, binnen de opening van de, de Humaraba. Van het, de grote afgrond. In het midden van de regel 2. En keiwaan de nafak shabda. En wanneer de shabbat afgelopen is, hoeveel krachten en legers, de volgende pagina, de eerste, de eerste regel, borgen, vliegen en rondvliegen in de wereld, en daarvoor is speciaal, dus rondvliegen betekent, zij zijn weer als het ware loskomen na uh, onthullen zichzelf, en natuurlijk hebben ze weer de kracht, en niets verdwijnt in het geestelijke natuurlijk, wat die Asimon en de Zijnen hebben gezien, ook op Shabbat, wanneer ze geen schade kunnen toebrengen. Maar wat ze hebben gezien, uh, wat verkeerd was in deze kwestie van zivoek. natuurlijk dat het moet worden op een of andere manier uh, aangepakt worden. En daarvoor zegt hij dat daar is, daar tegenover, daar tegenover werd, werd eh, ingesteld, of als remedie, werd ingesteld Shir shel het lied der die die dus eh, schade hebben opgelopen, erg uh, in het algemeen heb ik het vertaald. Opdat zij geen heerschappij, opdat zij niet zullen heersen over het hele volk. Wij keren terug naar onze oorspronkelijke pagina. Eh, Hassulam. De rechterkolom, de regel 8. Uh, het feit wat ik wat had gezegd ook dat het is zeer, het is wat een beetje gecompliceerd lijkt te zijn, wat wij leren voor, op de vorige les en ook nu. Eh... Uh, ik vind het ook dat dit ook, de manier ook, dat ik ook meer stouter, want as, ik moet het overbrengen aan jullie, niet alleen maar als vertaling, maar naar krachten. En daar zitten zo, ver, zo diverse eh, lagen van het begrijpen, eh, dat, dat ik moet. Op, op een of andere manier uitzoeken, gewoon doe ik dat niet bewust, maar eh, zoals het mee ingegeven wordt, om het alleen dat te geven wat het strikt noodzakelijk is voor eh, ieder van jullie, ja, en ons allemaal samen. En daardoor zie ik dat ik uh, stouter van vaak in het overbrengen, bij het overbrengen van uh, wat de zoger zegt. Niet zozeer aan woorden, maar aan de van binnen wat ik moet overbrengen. En dat uh, is misschien niet zo fijn, vloeiend loopt. Maar dat jij, dat, moet, dat jij het begrijpt, dat het een, ook een teken, dat het een zeer, zeer speciale, een zeer diepe, geheime eh, stof wat wij, leerstof wat wij, de Zogar ons vertelt, ook de lagen van, onze, van ons innerlijk, wat wij, die wij dus daardoor bombarderen als het ware door deze teksten van wat je wil leren. Hasulam, de regel, de rechter, kolom de regel, acht. De referentie van de Ot, Res, Nun, Bet tweehundert twee en vijfde. Kiwand jeet kadesh, jom avich holle dubbelipunt. Kiwand chenid kadesh, chenid kadesh, jom nee ik hou g'duša, shollet dit alleen ulam. Tien, o toga tsadga, afhir, mag tien etad lel ras shabbat. B'hol He was in Kadesh day of the the Dach and the day of the day is the day of the the day of the over the world. the day of the day, the day of the day, the day of the the day of the day, the day Arameis. Uh, ah, no, nee, sorry. It is Maktin F nee, here is it. need It is not nun from the Arameis. It is Hebrews. Wait up. From the word katan. And that is the word. And it is magtin. Magtin etat smol. Let etat smol. Magt zichself klein. From that word katan. Omistater begint leil Shabbat en ver, ver, verstopt zich de regel 11 in de, letterlijk in de hele nacht van Shabbat en in de hele dag van Shabbat. Dus ja, eigenlijk, ik het gewoon met de Hebreeuwse voorzetsels. De regel 11. Goed naar min asimon twalaf, vechol hakat shelo, shegolhim dertin baseter, lirot, et geluï Atashmish tashmish lachar kach fertinghem mistatrim, betoch nekev tegum araba. Goeds mina Simon. Behoudens a Simon. De naam van die kracht, die engel, regelt wel. We holen en al zijn aanhang. aanhang kan je zeggen. Letterlijk zijn kat, betekent groep. Klas, groep. Ze holen hem alle dat zij gaan bij het kaarslicht. In het verborgene der regel, der der 13, dertien. Leer ooit om te zien de geloei dat De ontblooting van het fysiek contact. Ulach arkagen en vervolgens veertien hem mistatrim verstopten zij zich binnen de opening van het hom rabba. Van de grote afstand, grote afgrond. 14 na de punt. Kivan 15 schijatza, schijatza a shabbat, kam a afim Zestin u myšot Dar de shabbat wanneer de shabbat is afgelopen, of wanneer Shabbat is afgelopen. De regel 15. Kamat se vaot, hoeveel leicheren, leichers, u mechanot en kampen, afims, vliegen, uh, umeshotatim en rond zwerven, beter te Afim is vliegen en mishotatim is rond zwerven, Bolam in de wereld. 16 na Welken niet taken, shir shir de heino, Joshef Baseter, zeiffentin, Shlo shir yash, yaslu, Shlo shir yashal tu al am hakado. En daarvoor is ingesteld shir dat lid van de uh, heino die schade hebben opgelopen. Pega kan ook van, die, verschillende, verschillende vormen van schade betekenen. Het betekent ook lijken. Ja, zij die, dus die lijken van gewoon lichamen, dode lichamen. Maar het betekent ook uh, van het woord pega, van het woord uh, schade. Ook de, nou ja, zo een beetje zoals wat ik, wat ik had verteld in het, in, in het algemene optie. Als je het een moeilijk vertaalbare woord beter vertalen in, in zijn algemeenheid. Hè? Als je niet weet van... Het is heel belangrijk wat ik nu probeer te zeggen. Dat is helemaal een uh, methode, methode van het leren. Hè? Bijvoorbeeld als je niet weet een bepaalde soort vogel, hoe die heet. Uh, ja, je je kent hem niet, je, kan, je weet niet wat voor soort is dat dan kan je het beschrijven. In ieder geval, in ieder geval kan je hem eh, noemen gewoon een, een soort vogel. Ja, en dan is het al, al een zekere definitie, heb je al gegeven, want het is een soort vogel. Uh, en het is dan, hij geeft al een zekere informatie. Het is geen, het is wel een dier, het is wel behoorlijk tot een dierenrijk, is, maar ook dan het is uh, enzovoort, met een speciale groep geef je aan waar, waartoe het behoort. Zo doen we je ook met het Pegaïm. Ja, zij die schade hebben opgelopen, maar in welke, welke vorm van schade, weten we niet en wordt ook niet aangegeven. We herkennen daarom werd ingesteld het lied van Pegaïm, het lied van die, degene die schade hebben opgelopen. Er bestaat zo'n zo'n uh, gebed ook we zullen dat ook tegenkomen in onze onze sidur de En dat begint yeshuv baseterion basel basel shakai dat is allemaal um, we leren dat als ik me niet vergis in in de, uh, in het uh, gebed wat gezegd wordt s avonds voor het naar bed gaan voor het gaan slapen. Dat ga je niet opzoeken, maar dan eh, weet dat het wel zo is. En dan kan je het ergens opzoeken in de sidoer. Van het gebed wat men zegt voor het, voor het gaan slapen. Daar moet het ook, als ik me niet vergis, zomaar eer wat bij mij opkomt als eerste. Dat, daar moet het, moet het staan. Jeshuus beset Lyon, beschildde Shakai enzovoort. zo voort. shaltu, al Amo Kadosh, opdat zij niet zouden heersen over het volk Israël, over het volk, over het heilige volk. Het kan ook zo so zijn dat Pegaim kan ook beslaan, let op, kan ook betekenen niet. Het kan ook betekenen niet alleen dat zij die schade hebben opgelopen, maar ook de schadebrengers. Maar dat moeten we dan allemaal zien vanuit, vanuit de context. Uh, de regel 19: Biur Hamaamar.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 Vechol ha'gufin va'at oldoet shayu ba'im ba'olam drie Ayukulam Mifinat ara de Sitra achra. Velof hier en twintag hayal ha'em koch le'ittaken de tov le'olam. Heu goed kijk, wat die al z'niochvelig vertelt. Lecht uit. Bijura ma'amar, de uitleg van de ma'amar, van de uitspraak. Want conform de wet, of binnen de wet, ah ja, dan, de sitra agra zou het vermogen hebben om zich in te bedden in de lichamen, zoals boven gezegd werd. Conform de wet, dus betekent, de mens heeft gezondigd, ja, voor de Adam, voor de Shabbat. En dan eh, neemt dan, als het ware, in die mate waarin de mens... Adam dus gezondigd had, in dezelfde mate moest, eh, kon de Citra-Achra kracht aan kracht toe, eh, toenemen om zich in te bedden in de lichamen, zoals boven gezegd. Werd. Zie dat? Op zichzelf staande, nou, zij zijn allemaal dieners van Hashem. Maar wanneer de mens zondigt, dan eh, neemt de Citra-Achra. Zijn krachten in beslag. Van boven wordt het niet gezien. Van boven. Van boven is de mens volmaakt. Hashem ziet al de mens vanaf, vanaf zijn begin tot, tot zijn einde. ziet het hele traject van de mens. Maar, en tot zijn martikoen. Alleen vanuit de mens gezien is het zo dat als een mens zondigt, dan geeft hij zijn krachten. Uh, o, oh, aan de citra agra, dus zij wordt de baas in de mate waarin hij zondigt, uh, wordt zij de baas over hem. Kijk nou naar al die, al die mensen die, uh, uh, die overgewicht zijn, die uh, overgewicht hebben, oftewel gewicht uh, te veel, te vet, te dik zijn, meer dan het uh, strikt noodzakelijk is. Allemaal zijn die al in beslag genomen door de Sitra agra. Duidelijk. Goed opletten. Een mens met een buik betekent gelijk moet je dan weten dat ja zegt hij ik, ik ben ziek, ik kan niet, ik moet dit, ik kan niet sporten, ik kan niet. Uh, uh, Um, met matig matig eten enzovoort en dan ben ik ziek en door de ziekte ben ik zo dik geworden <laughs> de ziekte komt juist daardoor het is, het is niet zin het is uh, de oorzaak is niet dat, de, de ziekte is niet de oorzaak dat jij dik bent de, dik bent, uh, het is het gevolg daarvan Goed opletten wat ik zeg. Gewoon uiterlijke kenmerken al geven aan dat iemand al uh, beheerst wordt door de onreine krachten. Hoor wat ik zeg. Ja, hoef je hoeft natuurlijk een ander niet, niet uh, aan te kijken daardoor dat die, oh die is helemaal. Onder of helemaal onder de, uh, de macht, dus de macht van uh, de sitra achra. Deel, want we hebben gezegd, alles wat bij het om mijzelf is Hashem. Hashem hoe, hoe ziet Hashem hem? Hoe ziet Hashem zo'n dikkerd? Hij ziet hem niet als dikkerd. Hij ziet hem, hij ziet hem uh, juist uh, als fijn gebouwde, fijn ge, mm, gevormde mens. Alleen de mens zelf, uh, ge, door zijn zondigen, vrij die als weet ik niet wat, of, of vreet die, die als weet ik niet wat, die vreet allemaal, en die wordt een zo'n dikkerd. In welke elke vorm van dik zijn, nog een keer, betekent dat de Citra-Agra uh, heeft hem, dat hij uh, zichzelf liet verlokken door de citra, ach, onthoud dat erg goed, en niet denken dat, uh, ik hou mij bezig met het geestelijke, met het geestelijke, terwijl je loopt met een dikke buik, ja, ik zeg het even, want als je een dikke buik heeft, dan betekent dat, of je leert, of je niet leert, Hoeveel jij ook leert het geestelijke, maar als je loopt met een dikke buik, dan betekent dat jij in de, in de macht bent van de Citra agra. Kijk nou naar al die rabbijnen. Ja, allemaal dik, bijna. Ik kan niet zo kunnen zeggen. Allemaal zijn ze een dikker, dikker. hun kijk naar hun vrouw, kijk naar hun kinderen. Waarom is het zo? Allemaal in, in de macht van de Citra agra. Duidelijk. Goed opleggen, niet alleen zij. Kijk nou naar al die kardinalen. Kijk naar al die, al die geestelijke genaamd, Dit is die, die uh, ambtenaren, kerk, uh, ambtenaren in de kerk. kijk allemaal, allemaal, niet allemaal, maar ik zeg het ook, vet. Nou, als je ziet een mens die vet is, weet uh, al zeker, voor 100%, dat die al, al dat stukje vet wat die. Het vet is dus wat, wat de mens opslaat, is, is, een, is een, een materialisatie als het ware van de uh, macht van de Citra Achra in de mens. Dat is wat de mens heeft uh, opgeslagen, op, opgeslagen uh, ten behoeve van de Citra Achra. Duidelijk, nou dan is het, als een mens dat doet, dan is hij, als een mens zondig dan betekent dat hij, eh, dat het wel binnen de wet, of binnen de wet, binnen de rechtmatigheid van Hashem, van de wet van Hashem, dat de sitra Achra overneemt, de macht in de mens, ja, duidelijk. Je kan zeggen, nou, het kwaad is in de mens. Dan, kijkt, dan ziet hij de wereld als kwaad. Waarom? Hij heeft al toegegeven aan het kwaad. Daarom ziet hij ook de wereld als zwarte licht. Zo is het ook hier, wat hij ons nu vertelt. Dat binnen de wet, dus omdat de mens is... Heeft Adam heeft gezondigd, dan Citra Achra zou uh, het vermogen zou hebben om zich in te bedden in lichamen, zoals boven gezegd werd. De regel 20 na de komende, en had zij uh, ertoe, had, had zij uh, geslacht. Als zij geslacht zou hebben om zich in te bedden, als zij erin, erin, erin zou geslacht hebben om zich in te bedden in hun lichamen, 21, dan zou de aarde gegeven worden in de hand van de uh, boosdoener, 22. We gooien Goufinwe van al dood en dan zou alle lichamen en alle al hun voortbrengselen of al hun nakomelingen zouden, zouden komen in de wereld, die in de wereld zouden komen, de regel drie, 23, zou, zullen, zouden zij allemaal, Mifginatara, zullen zij allemaal van het aspect van het kwaad van de Citra zijn. We lopen JLM-koor en die zouden via regel 24 en die, zou, en die zouden geen kracht hebben om lid te kennen, beste Titler het hoofddoel aan, zij zouden geen kracht hebben gehad om uh, ooit maar zichzelf te corrigeren naar de goede kant. 25. כבר צאשׂה מר, ויהייל מלה אקדימסיתר, אחרב היללילה. צאשׂה 25, אד דלוי אקדימסיתר, דתוח דלוי אחיל אלמא 25 למאי קמ, קמאי הוא פילו רגח하다. דלינגר קולו. כי ה' יתא, זו חמתהם, שולית זה אלקול, ה' תולד, ת' שֶבֹּא Taf, shorut, ches, de rechterkolom. De regel rechter 25. Vezeshomer, dat is wat hij zoger zegt. Sitra elayle, en had de sitra achra vooraf gaan. Zou de Zitra Agra vooraf hebben gegaan. Eh, deze nacht. Deze bewuste nacht van Shabbat. Van de eerste Shabbat. Adelo Yagdim. For, voordat de goede kant. Eh, hem vooraf zou gaan. Dan zou de wereld niet kunnen. standhouden houden. Zelfs geen. Ogenblik. De linkerkolom, de eerste regel. Kijk, dat zo maar aan, want dan zou hun uh, bevuilnis, beveil, uh, vervuiling, dan zou hun vervuiling uh, heersen over alle nakomelingen die in de wereld zijn. De regel 2, we loog heitaf en dan zou geen mogelijkheid zijn om zich aan te grepen aan de goede kant, zelfs voor geen ogenblik. De regel 3, naar de punt. Awal aswata agdim koet shabri, de regel 4, Awalek adoesboroughigdim rifola zee, we zee hoe 5, de dalig kame kutsha, kedusha de yoma, we agdim kame sitra achrases, kidalga kedusha ta shabbat, we kedma etasitra achraseif. We neglaora shvita, vamnucha baulamon. We hebben Eta sitra cijfers in de zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde Izdamnut Le zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde Bazivuga zesde zesde zesde beoven aan je zeepen. Awal Aswata, maar as, Akadosh borgo maakte Aswata een, een genezing. Een... Awal Akadosh borgo en hij vertelt het ons. Maar de hele gezegende zei, de regel 4 maakte refolen, zij maakte daarvoor een genezing, een remedie. We zeggen 5, de Dalek, dat is omdat hij deed uh, een, een sprong maken voor hem, het heilige dag, dat het hele dag maakte een sprong voor hem. Uh, en ging en deed voorafgaan de andere kant, oftewel de kant van het goede, de regel zes, hij vertelde het ook, want het de heliging van de Shabbat maakte een sprong en ging en liet vooraf gaan de andere kant of de, de goede kant en ging vooraf ging voor, vooraf ging aan de van de goede kant de goede kant vooraf ging uh, liet gaan zeven wanneer hoor als schwita en werd onthuld het licht van schwita van het uh, ophouden van het van het woord Shabbat van het rust, ombrugha en de rust in de wereld regel 8 waardoor uh, de Sitra agra werd ondermijnd en viel uh, en alle klipot vielen en die deed vallen de citra agra en alle klipot naar de opening van de regel 9, de van de opening naar de opening van de uh, grote afgrond. Weet K.M. maar in de wereld werd, uh, uh, blijft staan, blijft bestaan, blijft voorbestaan. Kja, dit is, want daardoor de regel 10, naast dat werd gemaakt, de gelegenheid werd gemaakt. Leoliet in verroeging om lichamen en geesten geboren te laten worden. Van de goede kant. Regel 11. In de zivuk van leil shabbat, van de nacht van shabbat. wit het kaim in de wereld werd uh, ging staande houden op de manier, op de gewenste manier. Regel 12 naar de punt. Oma Sheomer de Dalekamehu 13 Kikol Davar haba Shalom Kiseder Mareget Aulamot Regel 14 Nikra Basem Diluk Geweldig wat je nu ons vertelt. Wat betekent dat? Uh, wat, wat hij zegt, dat sprong maken, ja, dat dit vooraf ging. Wat betekent sprong maken in het, geestelijke, in het geestelijke betekenis? Let op. En wat hij zegt, de Dalekame, dat die maakt de sprong voor hem, ja, dus de sprong voor de, de, de goede kant maakt de sprong voor de slecht, voor de kwade kant, is Want alles, elke, elke ding, letterlijk, alles wat komt, let op, alles wat komt, niet niet in de orde van het uh, operationeel systeem van de werelden. Dat heet in de naam die look in de naam van uh, een sprong. Overspringen. Ja? Overspringen, net zoals we hebben dat geleerd, dat wat uh, Hashem heeft gedaan, ook aan het vol, aan de uh, bij de laatste plaag van in, in Egypte, ja, in Menitraim. Dat Hashem wat, werd ook gezegd dat hij had, wat hij Hashem had gezegd. Dan maak een, een, te, een teken op je voortduren een bloed je ja, van, van, bloed van die uh, van een uh, lam van een lammetje of zo, wat jij dan brengt, ter over op die. Uh, en dan zal ik dit bloed zien en zal ik dan overspringen? Dus zal ik geen, zal ik geen schade toebrengen aan, jou, aan jouw huis? Is het, waarom is het? Wat betekent dat? En nu, nu gaat het in het nieuwe licht, dan gaan dat zien. Dat dit woord die loog, dat het, dat overspringen. Ja, zo'n sprongen maken eh, is, dus niet geleidelijk, maar sprongen maken. Dat betekent iets te doen dat eh, niet in de normale orde van zaken eh, is, of zowel niet normaal is volgens het gang van zaken, eh, verloop van eh, gebeurtenissen of wat dan ook. Uh, vanuit het operationeel systeem van het van de wereld. Om het ook, scheg douchat ha-Shabbat, vijftien ba a de de la eila i la gelwada od lo as a shum t shu va ze ela ha ma dim Rifua Achtin a acht in Mechonah, is zeba, zeba, zeba, zeba, zeba, zeba, zeba, is zeba, ons. zeba, is dat? zeba, zeba, van zeba, is het zeba, zeba, zeba, zeba, zeba, zeba, zeba, zeba, zeba, 15 het heilige, het Shabbat zeba, zeba, van de alleen maar door de opwekking van boven, want de mens maakte nog absoluut geen tshuva en correctie dat hij daarvoor geschikt zou zijn. Ja, want voor Shabbat hij maakte nog geen tshuva. Ela hamaat moe maar dat de schepper zelf liet vooraf ging, genezing vooraf ging, vooraf ging uh, om de wereld te corrigeren. Le Vicac daarom heet dat in de naam Diluc een sprong.